zullen de regeringsleiders daar ontbreken. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat de Russische reactie... op de affaire rond de vergiftiging van Skripal en zijn dochter te wensen overlaat. Daarom is er voorlopig geen bilateraal overleg met de Russen op hoog niveau. En zijn er dus komende zomer geen vertegenwoordigers... van de IJslandse regering aanwezig tijdens het WK-voetbal in Rusland. Het weer vannacht kan het plaatselijk misten. Het wordt min 1 tot plus 4 graden.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 Goedenacht. u luistert nog steeds naar Dit Is De Nacht. Uh, ik sloot het vorige uur af met de vraag of de nieuwslezer een Facebook-account heeft. En het antwoord is ja. Toch wat Megens heeft een Facebook-account, heeft hem alleen al heel lang niet geüpdate. En we zijn ook geen vrienden, dus misschien moet ik daar eens uh, verandering in brengen. We spreken over Facebook. Uh, dat bedrijf ligt nog onder vuur. Een aantal privacy-schendingen uh, die uh, kwaad bloed hebben gezet. Een aantal mensen heeft uh, al hun Facebook-account al verwijderd. Zoals uh, uh, een van mijn studiogasten, Mathieu Muus en uh, had jij hem nou ook verwijderd of had je hem überhaupt niet? Nee, nou hij ja, bestaat nog wel. Ik heb op de meeste sociale media ook netjes een account. Meestal gewoon om een naam te reserveren. Dat niet iemand anders kan doen alsof hij mij is. Maar gebruik, nee. Nee, oké. Okay. Maar je zet er dan ook verder geen gegevens op... waarvan je niet wil dat uh, Facebook nee. het weet? Nee, sterker nog. Ik, ik gebruik op mijn laptop meer dan één browser. en De browser waar ik het meest mee werk heeft alles wat... in een beetje ruikt naar Facebook geblokkeerd. En als ik ooit iets op Facebook wil doen... moet ik een handige browser opstarten en daarop even kijken. Dat is handig. Ja, dat is zeker slim. Ik uh, beloofde net een beller dat ik uh, uh, die in de uitzending zou halen. Bela Hogevorst, goedenacht. Ja, goedenacht. Welkom. Bela uit Amsterdam. Dankjewel. Ja, jij, jij wilde uh, meepraten over Facebook. Ja, uh, uh, ik heb een anoniem account uh, overigens op Facebook. Oké, okay, oh, wij kunnen jou dus niet vinden? Uh, niet op naam, nee. Nee, nee. oké. Okay. Hooguit op pseudoniem. Oh ja, dan zou je de pseudoniem moeten weten. Maar als je die nu gaat zeggen, dan is het, uh, dan, dan is het niet dan echt een pseudoniem open. meer. Hé, hey, nee, wat. wat dat, uh, jij wilde uh, meepraten over Facebook, hè? Uh, uh, uh, waarom? Ja. Wat wilde je zeggen? Nou, ik vroeg me eigenlijk af uh, waarom wij tegenwoordig. Uh, zo geobsedeerd zijn met rendementdenken en vrije marktprincipes en efficiëntie, en ons helemaal steeds meer in die richting laten manipuleren. Um, dit is het programma van de EO, heb ik begrepen. Mm -hmm. um, in 1 Timotheus 6 vers 10 in de Bijbel staat, de liefde voor het geld is een wortel tot alle kwaad. Dus niet sommig kwaad of heel veel kwaad. Nee, alle kwaad. Mm -hmm. En dat zit er elke keer maar achter. Ja. Zoveel mogelijk geld verdienen aan de mensen. Um, wij worden uh, steeds meer robots en aliens gelijk gemaakt... door dit soort principes, heb ik het idee. En de creativiteit vermindert daardoor. De um, vorige uh, uren hebben we het gehad over... Um, de kinderopvang. Mm -hmm. Ik denk uh, wat minder uh, neoliberaal aan uh, uh, rendement. Maar desondanks, uh, als een hoop ouders hun kinderen mee zouden kunnen nemen naar het werk, en daar allerlei kinderopvang geregeld zou zijn zou dat heel veel voordelen hebben en bovendien nog eens logistiek en financieel aantrekkelijk zijn. Mm -hmm. Ik kan Ook... het helaas niet meer aan de gasten voorleggen die over dat onderwerp kwamen. Dus, maar, dus het punt uh, uh, wat jij wil maken is eigenlijk... we laten ons veel te veel leiden door het rendementsdenken denken... en uh, we moeten eigenlijk allemaal stoppen met Facebook. Nou, stoppen weet ik niet, maar in ieder geval slimmer uh, gebruik of... Uh of misbruik ervan maken, als het even kan. <laughs> Slimmer zeggen. gebruik ja. of misbruik ervan maken, dat ja, vind nou, ik vooral een mooie. In Nederland, vooral in Nederland zijn we zo gek op geld geworden... dat we de echte waarden uh, uh, laten ondersneeuwen steeds meer, heb ik het idee. Nou, nou ja, Belgen zeggen natuurlijk al wel heel lang dat wij gierig zijn. Hè? Dus het, het is misschien al wel wat, iets wat langer speelt. Ja, ik denk dat, dat, dat misschien zelfs een groot deel van... Uh, van uh, het kapitalisme uit Nederland vandaar naar Amerika uh, geëmigreerd is eeuwen geleden. En vandaaruit nu de wereld veroverd. Nou, dan zouden wij als Nederland schuldig zijn aan het ontstaan van Facebook bijvoorbeeld. Nou, ik <laughs> weet niet of we dat kunnen checken. De, de Pilgrimvaders en zo. De Pilgrimvaders en zo. Hmm. Hè? Dat zijn grondleggers van de Amerikaanse uh, uh, cultuur geweest. Obama volgde altijd heel, heel nauw wat er in Nederland... Gebeurde. Kennelijk zijn wij heel erg uh, um, um, vindingrijk geweest op dat gebied... terwijl we vindingrijk zouden moeten zijn op de echte waarde in ons leven. Ja. Ja. Nou, een mooi pleidooi. Heel erg bedankt. En bedankt ook voor graag, de bijbeltekst. Graag. De liefde voor het geld is de wortel tot alle kwaad. Bella Hogevorst, heel erg bedankt. Zijn jullie het mee eens met deze beller? John? Ja... ja? Ik wil er toch een extra opmerking mee maken. Hij heeft absoluut een punt. Maar wat je wel ziet in Nederland en zeker in Europa... er komt binnenkort een nieuwe privacywetgeving in Europa mm -hmm. van kracht... die je ja. het best kan zien als tegenbeweging van al deze effecten. En ja. ook vandaag werd er bekend dat er in de wetgeving... voor het bewaren van telecomgegevens wat aangepast wordt. Dat telecombedrijven alleen maar mogen bewaren voor wat ze nodig hebben voor het sturen van een structuur, en het daarna weg moeten gooien. Dus er zijn wel degelijk tegenbewegingen uh, aan de gang. En ik denk dat we zeker in Europa... Uh, toch wel heel erg veel meer bewust aan het worden zijn... dat privacy en uh, al dat soort dingen belangrijk zijn. En zeker als we het over geld hebben. Ik bedoel, je, je noemt met medeoprichter van relatively open security... Uh, wat je nog niet gezegd hebt, is dat wij de eerste non-profit computer, computer security consultancy zijn. Ja, ja. Dus in die zin ben ik het ook volledig met deze wel eens. Ja, dus, dus, dus er moeten ook grenzen worden gesteld aan het kapitalisme. Die telecomgegevens die je noemt, die zijn interessant, want daar was vandaag weer nieuws over. Een Nieuw-Zeelandse Facebook-gebruiker Dylan McKay, die heeft aan Facebook zijn data opgevraagd. Dat heeft hij gekregen en daarin zaten allerlei gegevens van telefoongesprekken die hij zelf had gevoerd. Met wie hij belde, de nummers in ieder geval, wanneer en hoe lang. En uh, ik vroeg me af, uh, Mathieu, verbaast dat jou dat Facebook dat bijhoudt? Uh, verbaast me enigszins niet. Nee. Nee, dat had je wel een beetje verwacht dat ze dat doen. Ja, ja ze, ze traceren eigenlijk gewoon heel plat, heel cruis. Ze traceren gewoon alles. Wat net ook werd gezegd, ze houden echt alles bij. Dus dat verbaast me niet. Nee, want uh, John, waarom zou Facebook dit doen? Hoe kunnen ze hier aan verdienen? Nou, het, hetzelfde als, als eerder weer. Ze kunnen nauwkeuriger advertenties verkopen. En dat is eigenlijk het enige wat ze interesseert. Hoe meer ze van jou weten, hoe beter ze tegen adverteerders kunnen zeggen. dat Het maakt niet uit wie je wil bereiken, we hebben ze voor je. Mm -hmm. als dus, maar als ik nou op mijn telefoon sta dan, uh, ik heb Jean Centuur gebeld. Wat, wat zegt dat dan voor Facebook? Nou, helemaal niks. En het interesseert ook helemaal niks wie ik ben of wie jij bent. Het, het is alleen deel van je profiel, van wie je bent, mm -hmm. van wat voor soort interesses je hebt. Ja. Want op het moment dat je uh, mij belt en ik sta bekend als internetpionier, zoals je zo <lacht> mooi aankondigde. Dan betekent dat als jij interesse hebt in internet. Dat, dat is een klein minuscuul feitje wat op de grote hoop wordt gegooid en gebruikt kan worden om jouw advertentie te laten zien, wellicht over internet. Je bent één cijfer in de, in de statistieken en op basis daarvan je consumentengedrag, dat wordt in kaart nee. gebracht en daarvan wordt gehandeld. En, uh... Want de, de beller had ook een anonieme account, dat vindt Facebook prima, want het zeert geen ene moer hoe iemand heet uh, of waar, waar ze wonen. Zolang het profiel maar zo compleet mogelijk is. Ja, ja maar dat helpt dan misschien wel tegen, uh, om je privacy te beschermen tegen andere gebruikers. Dat zou dan misschien het idee op, zijn. Op zijn hoogst, maar ja. niet tegen adverteerders. Nee. Nee, nee precies. Um, uh, wat, wat houden ze nog meer bij, Mathieu? Uh, we, we hebben nu telefoongegevens. We hebben die, uh, nou ja, al die, die gegevens die je invult zodat je heel uh, erg specifiek kan adverteren. Wat, wat doen ze nog meer? Nou, bijvoorbeeld uh, persoonlijke verhaal Ze houden ook gewoon. Ze houden ook de gesprekken bij, de berichten die je, die je stuurt. Maar ik heb ook al gehoord dat ze sociale experimenten uitvoeren. Hè. Met de big data, data mining, dat ze ook wel gewoon sociale experimenten uitvoeren op basis van daarvan ook. ...sociaal social onderzoek doen, bijvoorbeeld. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat ja, is dan zo'n Ja, een heel, heel leuk voorbeeld. Um, in mijn tussenjaar, ik had vorig jaar een tussenjaar nou, veel Facebook gebruikt natuurlijk. En dan heb, die, dan heb je wel eens van die applicaties. Dan kun je van die name doen of zo. kun je van die test gedaan. Nee, ik heb er wel eens mee laten voeren. Ik zag dit in mijn timeline verschijnen. Ik dacht, ach, het kan. Het kan kon. Toen dacht ik, kon niet zoveel kwaad. Toen zag ik altijd één en dezelfde persoon verschijnen in die test. Verschillende tests. En toevallig was dat een meisje. En toevallig in mijn tussenjaar heb ik een relatie gekregen met dat meisje. Toen heb ik een artikel opgezocht. Ik kan dat niet traceren. Maar um, we kregen gewoon gevoelens voor elkaar. En dat had niks te maken met Facebook in die zin. Maar dat kunnen ze wel gewoon traceren. Hè? Op basis van hoeveel jij, uh, hoeveel jij berichtjes met elkaar stuurt... en hoe vaak jij elkaar lijkt en dat soort dingen. Dat kunnen zij ook gewoon menselijk gedrag... en mm -hmm. sociale bewegingen voorspellen in die zin. Ja, dus, dus jij vindt een meisje leuk. Dus jij gaat dat profiel opzoeken, die foto's misschien bekijken. En, zo. En, en dan kan Facebook voorspellen dat jij misschien wel wat meer interesse in dat meisje hebt dan een andere meisjes. Ja. En dan kunnen ze dat meisje zo bij jou op je Facebook zetten dat jij zo lang mogelijk op je Facebook blijft. Toch? B bijvoorbeeld. Ja. ja, maar toevallig ook dat, hè, dat je wel vaak... Je, zie, je herkent de eigen patronen wel. En dat, dat Facebook ook steeds meer gewoon... die persoon dan naar voren knalt. In die zin dat je mm -hmm. dat, dat het eigenlijk gewoon ook wel voorspel Ja, uit okay, het consumentenprofiel... maar ze kunnen natuurlijk... ze hebben ook heel veel gegevens... ook voor sociale bewegingen, andere dimensies... naast consumenten, naast het consumentendomein. Uh, uh, waar ze ook gewoon heel veel gegevens over kunnen hebben, ja. Dus ik heb ook wel eens gehoord dat Facebook ook meeluistert met je telefoon. Dus als wij nu met elkaar aan het praten zijn... nou, ik heb hem uitstaan, want ik ben, ik ben een uitzending aan het maken. Maar stel dat ik hem aan had staan en ik had de Facebook-app op mijn telefoon... die heb ik overigens niet... Um, dan zouden ze ook nu kunnen luisteren wat wij aan het bespreken zijn. Is dat zo of is dat gewoon maar een roddel? Nou, of dat nog steeds zo is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat een, een aantal versies van de Facebook-app geleden... er heel veel klachten waren over het volstrekt gereduceerde batterijvermogen van je telefoon. Je telefoon ging opeens maar half zo lang mee... als je de Facebook-app erop had staan. En een aantal van de technische trucs die ze daarvoor uithaalden... Uh, waren gewoon niet kosher. Uh, een van het trucje wat ze bijvoorbeeld deden om te zorgen dat de app altijd bleef draaien... was, ze hadden een stil stukje muziek, dus geen volume erin. Mm -hmm. En dat draaiden ze dan continu... Nou, dat vergt batterijvermogen, want de telefoon denkt dat er continu muziek aan het spelen is. Oh ja, het voordeel van Facebook is dan voor hun de app blijft draaien, ook als die in de achtergrond is. En ja, Joost mag weten wat ze, waarvoor ze per se willen draaien in de achtergrond. Dat doen ze niet omdat ze zo uh, leuk vinden om op je telefoon te draaien. Die verzamelen gegevens. Met je batterijleven? Oh, nou, dat ik geen nieuw mobiel hoef te kopen. Ja. <laughs> Ja, je had gewoon de Facebook app kunnen verwijderen. Dan was het allemaal een stuk makkelijker geweest. Ik ga even naar Igor Gorendijk. Goeie nacht. Ja, goeie Welkom in de uitzending. Een oplossing, lees ik op mijn scherm. Nou ja, een oplossing. Ik vraag of. Ik, mijn vraag was of het de oplossing is om uh, te deleten en uh, opnieuw te beginnen. Met uh, mensen die je kent. Die je echt kent. En beperkt houden en niet uh, al je. Uh, gegevens uh, openbaar te maken uh, uh, waar je naar luistert, waar je naar kijkt, uh, uh, opleiding en alles en, uh, gewoon het te gebruiken, omdat je dan zo makkelijk kunt inloggen op sommige plaatsen. Oké, okay. nou, dat is een uh, goede vraag, John. Uh, heb jij antwoord op? Um, ja, het, het, het is het, helpt, maar het is um, je moet heel veel doen en het belangrijkste wat je denk ik kan doen is je realiseren. Uh, dat zo'n bedrijf geld aan jou verdient, hoe meer je ze vertelt. En alles wat je ze vertelt, met dat in het achterhoofd blijven doen. Want het is best handig om aan je familieleden en kennissen te vertellen: van hé, hey, ik heb leuke vakantie. Maar realiseer je wel wie daar dan met dat feitje geld verdient. En daar, uh, alles daarop blijven baseren. Uh, dat is een kant van de zaak. Een andere kant van de, van, van, uh, is, is bijvoorbeeld die privacywetgeving waar we het over hadden. De regelgeving heeft hier wel degelijk ook een, uh, een taak weggelegd. Want een bedrijf als Facebook uh, zal altijd de grenzen blijven verkennen van wat ze kunnen op nee. je telefoon. je batterij leegtrekken als het nodig is. En, uh, tenzij de regelgever zegt van, Joh, luister, als je dat doet... dan kan wij een uh, boete opleggen van een paar procent van je jaaromzet per dag. En daar schrikken ze wel van. Ja, dat helpt dat dus wel. Uh, Igor, dank voor het bellen. Ga ik ook nog even naar Mike uit Hoorn. Goeie, goeie nacht. Welkom in de uitzending, zeg. Ja, dankjewel. Uh, het is een heel interessant onderwerp. Want ik, ik zeg ik eigenlijk een, een vraagje aan mensen die in de studio zijn. Uh -huh. en dat, is namelijk dat mag. De, volgende. Uh, is, um, de politiek in de hele wereld is eigenlijk zo nu van... Oh jee, wat doet Facebook allemaal? Maar aan de andere kant gebruiken ze dat ook weer. En dan had ik ja. over recentelijk 21 maart hoeveel sponsorberichten ik wel niet heb gezien over uh, politieke partijen, ook over mm -hmm. lokale. Maar aan de andere kant zeggen ze van, ja, maar dat kan niet. En data. Dus ik vind het een beetje dat de, wereld een beetje, de politieke wereld een beetje met twee uh, uh, gezichten kijkt. En ik ben heel erg benieuwd hoe de internetpionier, een mooie titel trouwens, hoe, ze, hoe die daarover, hoe die dat ziet. Zo van, ja, je werkt eigenlijk met twee, met twee verschillende gezichten. Ja, eigenlijk twee, twee, uh, een soort Janus-kop hebben ze. Dus enerzijds ja, zeggen ze ja. het, is, uh, het is erg en anderzijds gebruiken ze het ook. Nou, ja. uh, goede vraag, ja. Mike. Dank je wel. He helemaal waar. En het, het vervelende daarvan is... dan moet ik toch echt even een uitspraak van Johan Cruijff erbij halen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Internet heeft ontzettend mooie dingen gebracht ons allemaal. Uh, als een arts een werelddeel verderop kan helpen met een operatie... gewoon simpelweg via een FaceTime-gesprek... ja, dat is pure winst. En tegelijkertijd, uh, al die mooie dingen he hebben ook uh, dingen gebracht die niet goed zijn. Zoals waar we het nu over hebben met Facebook. Met die privacy om zeep helpt puur om geld aan te verdienen. Ik, het, het, het, het belangrijkste hier is dat we met z'n allen eens worden over wat we daar nou van willen of niet. En wat, wat, wat, wat goed is het niet. En dat is een maatschappelijke discussie. Daar ga je mm -hmm. geen technische oplossing voor verzinnen. Daar kan je geen... Uh, Daar kan je zelfs geen wereldwijde oplossing voor verzinnen. Want hoe ze in China over privacy denken, en in Amerika over privacy denken, en in Europa over privacy denken, dat zijn allemaal verschillende dingen. Dus we zullen ze ook verschillende regelgeving op moeten toepassen. Uh, de maatschappij moet zelf beslissen in, in maatschappelijk debat hoe we daarmee omgaan met z'n allen. En zeker als je een politicus ziet. Ja, maar het, het is niet alleen wat Facebook met die politici doen. Ik bedoel, ik heb het aan mijn de deur ook. Ik bedoel, de lokale politici die uh, bij mij in de buurt, ik kies eens in de vier jaar en dan komen ze vertellen wat ze allemaal voor me willen gaan doen. En daarna zien ze vier jaar niet meer. Of dat nou op Facebook gebeurt of bij mij aan de deur, dat maakt me eigenlijk dan niet eens zoveel meer uit. Nee, ik uh, had overigens ook wel dat ik advertenties had op Facebook... van partijen waar ik niet op kon stemmen. Want die waren dan in een andere gemeente. Die zijn dan slecht ingekocht. Want ja, dus ze, dat kunt, dat ze hadden ook. het kunnen targeten. Ja. Ja. Nou, uh, dank uh, voor de vragen, Mike. Uh, mocht u ook een vraag hebben of een opmerking... 0801 121 u kunt het uh, laten weten. Um, wij hebben uh, die actie nu, hè, delete Facebook. Uh, er zijn dus mensen die hun Facebook verwijderen nu... Om deze, omdat uh, de, deze privacy-schendingen er zijn... Um, zijn dat nou veel mensen? Of, uh, of valt dat mee? Ik heb geen aantal. Heb jij aantallen? Wat jij? Heb jij enig idee? Ik, ik, ik heb geen aantal. Het is een, het is een goede beweging. Ik heb, het niet, ik heb het niet echt in de gaten gehouden via Facebook of via vrienden. Dus ik uh, durf ook niks te zeggen eigenlijk. Nee. Nou ja, Facebook zegt zelf... Uh, wij hebben 1,8 miljard gebruikers, dus vrij veel. Uh, en een paar opzeggers die gaat er waarschijnlijk niet zo heel veel uitmaken, toch? Nou ja, dus dat de, de, de, getallen, cynisch. de getallen die Facebook geeft, dat zijn natuurlijk gewoon wc-eentjes wat dat betreft. Uh, want ze ze, voor hun is belangrijk dat dat getal zo hoog mogelijk is. Dus ze zullen het altijd in hun eigen voordeel blijven uitleggen. Ja. En die, die advertentie van Mark Zuckerberg waarin hij zei... Uh, het spijt me, dat stond op allemaal Engelse kranten. Gaat dat nog helpen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Kijk, iedereen... Die... Nou ja, dat gaat, gaat Facebook misschien wel helpen. Om te denken mensen, ah, ze doen volgende keer wel hun best. Ik blijf er wel op. Uh, ik, ik hoop dat mensen cynischer zijn dan dat. Een goede ervaring denk ik wel. Je ziet wel langzamerhand op verschillende mediakanalen, in, op, op, bij verschillende kranten zie je nu wel af en toe uh, artikelen verschijnen. Bijvoorbeeld hè. de medeoprichter van, de Facebook, van WhatsApp die zei van uh, gooit hem maar af. Maar ook is Facebook verslavend. Wat kunnen we er tegen doen? Je ziet nu wel langzamerhand dat het gesprek wel op gang komt. Dus ik denk wel dat dat groeien gaat. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd hoeveel ja, mensen er over een jaar nog op Facebook zitten. Wij praten zometeen door over dit onderwerp. Dat allemaal naar nou, John Hyatt, het Radio Girl. U kunt nog steeds bellen, hè? 0800-1121. <middels> It's the latest sensation, and you just keep changing the station. So even better, you know what love's about, heard it on your stereo Oh, every guy that does without broken hearted comic book heroes, don't worry, you're pretty little. The radio girl Everybody's waiting for Fairy Godmother to show You ain't holding your breath anymore Turn up at the radio There's a song just coming from the left field You to come out and play You're gonna push in all the buttons Blow them all the way. They got their whole lives to tell you How much stuff they can tell you Whoa, We hebben het over Facebook en ik zit hier met twee mensen... waarvan de ene wel op Facebook zit en de, de ander niet. Uh, Mathieu, jij uh, uh, vertelde eerder deze uitzending... dat jij uh, twee maanden geleden radicaal bent gestopt uh, met Facebook. Um, uh, uh, en dat de, aanleiding, de directe aanleiding was uh, een gevaar voor de democratie... dat je dat had gelezen, maar de, de, er speelde al wel langer wat... Uh, um, ja, hoe zeg je dat, onbehagen over Facebook bij jou, toch? Ja, het, is, het was sowieso geen geheim dat alles wat je op internet zet... gewoon uh, niet veilig is. En sowieso merkte ik ook gewoon... ik ben altijd wel heel veel met technologie bezig geweest. Ik zat altijd wel achter een computerscherm of achter een iPad of, of achter een smartphone. En je wilt enigszins ook wat meer doen. Ik wou ook wel gewoon wat meer doen met mijn leven... Uh, dan alleen maar een beetje scrollen en mm -hmm. een beetje kon alleen maar entertainment in die zin. Ik wil ook wat productieve dingen doen. Ik wil wat doen met mijn leven. Dus toen ben je ook wel enigszins een beetje gaan denken van... consumeer ik niet te veel Facebook en social media. En toen kwam jij tot die beslissing om dat niet uh, meer te doen. Um, wat leverde dat jou op? Um, heel veel, in het begin was het wel even, even afkikken, want ik heb altijd wel heel veel gebruikt. Um, lichtelijk ja, ontwenningsverschijnselen? Ja, ja, ja zeker. Ik, uh, ik had wel ontwenningsverschijnselen... omdat ik het zo, zo lang gebruikt had. Maar op een gegeven moment, daarna werd je gewoon... Je werd, er was altijd, het werd rustig in je hoofd. Je hebt gewoon een bepaald gevoel van vrede. Uh, je, je wordt wakker en je wordt niet continu het gevoel van... oké, okay, ik moet mijn telefoon checken. Uh, je begint gewoon rustig de dag en je gaat rustig de dag door... en je gaat gewoon rustig naar bed. Het is allemaal wat vrediger, het is wat rustiger, het is niet... Uh, het is niet allemaal zo luid en gierend om aandacht. En je kunt ook gewoon veel beter concentreren. Uh, veel meer focus. Je krijgt gewoon veel meer gedaan. En je, uh, ja, je voelt je ook gewoon tevreden. En voldaan eigenlijk aan het eind van de dag. Ja, dat had je niet toen je wel op Facebook zat nog? Um, dus dat ik het heel veel gebruikte in die zin. Um, maar nee, niet echt nee. Nee, oké. Okay. Interessant. Uh, uh, uh, we hadden een afspraak met Kees Rodenburg uit uh, Curaçao. Uh, die kon niet te lang blijven hangen. Dus dan ga ik even direct naartoe. Goedenacht. Welkom okay, in de dan... uitzending. Ja, leuk jullie te horen. Ik kijk vaak mee met jullie programma's, want ik zet hem hier op groot beeld. En uh, het is hier nog in de avond, uh, terwijl het bij jullie in de nacht is. <laughs> er wordt nu mee gezwaaid het... hier live. <laughs> en uh, ik wil graag van John Sinter weten, want hij heeft straks in de, in de opening heeft hij genoemd dat uh, veel mensen sites bezoeken waar je het Facebook duimpje ziet. En daar is verder niet op ingegaan. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Want of je nou wel of geen account hebt. Facebook pakt dus wel je, je gegevens die zij wil hebben. Misschien kan John Sinter daar nog wat dieper op ingaan. Goeie vraag, dankjewel. Ja. Nou, ja. Okay. Technisch gezien is het op zich heel simpel. Dat duimpje wat je ziet, dat is gewoon een simpel klein plaatje. Dat plaatje staat niet op de webserver, de website van de webpagina waar je toevallig aan het kijken bent. Ik denk dat Radio NPA1... Uh, datzelfde duimpje ook erop heeft staan. Ja, ik denk van wel. Ja. Ja. Nou, die komt niet uit, uh, uit, de, uit de computers die hier in Hilversum staan... of waar de servers van, van de NPO ook staan. Die komt gewoon van de machines van Facebook zelf af. Dus jouw browser vraagt aan de servers van Facebook... ik moet het duimpje laten zien. En wel op deze pagina, en uh, dit ben ik als browser... En vooral dat laatste is een heel interessante... want uh, jouw browser is heel specifiek. Daar kan een, een server van Facebook of van een andere provider... overal waar je in wezen op komt, heel veel uit afleiden. Dus je, je kan een soort vingerafdruk maken van... Uh, de, ...je browser en dan daar dus het profiel aan gaan koppelen. Als je ingelogd bent op Facebook met diezelfde browser... ...dan is het natuurlijk helemaal makkelijk. Want ja, dan, dan uh, hakken ze alles binnen. Ik ben nu even op onze site aan het kijken. Waar zou ik dat duimpje kunnen vinden? NPO Radio 1nl is dat trouwens. Uh, meestal staat er ergens een rijtje icoontjes met, met Twitter en Instagram. Oh ja, social media, ja social media. Daar ja. staat hij tussen. Maar als ik daar op klik, dan kom ik dan op de Facebookpagina van Radio 1. Ja, maar als je er niet op klikt, je hoeft namelijk helemaal niet op te klikken. Het feit dat het plaatje er staat... betekent dat jouw browser verbinding heeft gemaakt met de oh, computers okay. van Facebook. En heeft daar het plaatje opgevraagd van... ik heb een duimpje nodig, want ik moet het op de webpagina laten zien. Ja, maar dan kun je eigenlijk nauwelijks meer aan Facebook ontkomen... want dan weet je helemaal niet dat Facebook meekijkt. Vandaar dat ik in het begin ook zei... en terecht dat Kees dat vraagt en gaat er eens wat dieper op in... het is heel moeilijk om van Facebook af te komen op die manier. Want ook als je je Facebook-account dus delete... En je komt nadat je hem weg hebt gegooid. gewoon op de pagina van uh, NPO 1. Nou, dan moet je je eerst afvragen. heeft Facebook die data echt weggegooid. te weten ze eigenlijk nog steeds wie je bent? En bestaat jouw profiel nog mm. wel. maar dat is alleen het naampje gewist? Uh, Goeie vraag, weet ik niet. Uh, dat is iets voor een regelgeving. om dat eens dus lekker, lekker na te gaan. Mm -hmm. Maar. Stel dat je gewoon met een hele verse computer begint... met een hele verse browser, je logt nooit in op Facebook... je maakt er geen account, dan nog gaan ze je bijhouden. Overal waar je komt, waar het duimpje staat, dan weten ze ervan. Dus als je op radio op de site van NPO1 komt... en je komt daarnaast op de site van uh, een favoriete vakantiebestemming op pizza... op je favoriete whiskymerk... ze bouwen toch een profiel van je. Of je ja, al ze account weten hebt, toch of niet. dat jij van die dingen houdt... en ze kunnen dan jou verkopen ja. aan die reclamebedrijven. Ja, ja precies. Ja. Nou, dan heeft Mathieu net een mooi pleidooi gegeven waarom hij van Facebook af moet. Maar ja, je komt eigenlijk nooit echt van Facebook af. Nee. En uh, ja, dat is, dat is waar. Ja, ik zou zeggen, ik ben ook gewoon een student, ik ben ook gewoon een de pet En ik heb ook niet al die, nee, niet al die kennis, nee. je, je komt er sowieso niet, nee, niet dat, helemaal van af. Dus maar goed, voor jouzelf had het wel natuurlijk uh, positieve impact. Maar John, jij zegt, ja. dit is precies het probleem. Wij weten het ook gewoon niet. Nee, en dat kan je op zich ook helemaal natuurlijk niet verwachten van alle luisteraars die nu, niet nee. nu bezig nee, zijn. Nee, ja, ik, ik had ook, ook geen idee verwachtte. hoor, dus je was niet de enige Mathieu. Want de hoeveelheid technische kennis die je nodig hebt... om dat soort dingen te realiseren, is niet reëel. Je kan niet van, van je tante, van je oma, van je buurvrouw verwachten... dat ze allemaal van dat soort technische kennis aan boord halen. Dus daar, daar ligt echt een taak voor een regelgever... Misschien, ja. is het, misschien werkt het een klein beetje. misschien Gewoon voor de, hè, de andere mensen die jou dan willen opzoeken. Bijvoorbeeld werkgevers die jou dan hè, op basis daarvan... vooroordeel kunnen vormen op basis van jouw profiel. Misschien, misschien een klein beetje. Ja, voor dat soort dingen wel. Maar daar is het ook weer, follow the money... Facebook blijft er gewoon geld aan verdienen. Dat, ja. het, het, op zich het hele feit dat een werkgever... al naar nou, alle sollicitanten gaat kijken hoe ze op Facebook zich gedragen... is, is sowieso al een discussie die je met z'n allen moet volgen. Mm -hmm. Dat vind ik ook onzin. Maar dat is eigenlijk ook verboden, toch? Het is eigenlijk ook verboden. Maar hou je ze tegen? Kan je ze ja, controleren? Nou, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. Voor mij gewoon als burger heb ik wel het idee van... oké, okay, mensen kunnen wat, wat minder... Uh, ja, oké, okay, privacy bestaat dus sowieso dan niet. Maar ik heb wel het gevoel dat het... Gevoelsmatig dan enigszins wel bijdraagt dat mensen mij niet. Uh overal kunnen vinden op het internet, tenminste via Facebook. Dus dat geeft nou. voor mij een, tenminste gevoelsmatig wel een enigszins een verbetering. De ja, zijn, dat niet, dan, maar... ja, zijn dat dan twee soorten privacy eigenlijk? Dus privacy van mensen onderling, dus dat ik niet zoveel over jou kan weten... en privacy van ons uh, met die grote bedrijven die dat wel allemaal bij kunnen houden. Ja, je hebt, je hebt heel veel varianten en soorten van privacy op dat gebied. Want inderdaad, van jouw profiel en de adverteerder is natuurlijk een heel ander geval... dan een werkgever die denkt van hey, ik heb er nu een sollicitant binnen... Of een, een douaneambtenaar die zegt: Hé, hey, ik heb hier een toerist die naar binnen wil. Laat ik eens kijken wat dat voor een persoon is. Dus heb je heel veel verschillende manieren om naar Facebook, Facebook-profiel, een account te kijken. Naar sociale media te kijken. Hoe iemand op internet is. En je laat heel veel van jezelf zien op internet als je daar niet. Over nadenkt. Nou, Kees Rodenburg uit Curaçao, hartstikke bedankt. Voor het bellen nog, dat had ik volgens mij nog niet gezegd. We hadden het net met Mathieu Muus over zijn het niet hebben van Facebook en hoe positieve impact dat heeft. Hij voelt zich meer voldaan aan het eind van de dag, zei hij net. Als dat zo is, waarom zitten er nog steeds zoveel mensen op? Ik jou, ja, het is gewoon een verslaving. Ja, Mathieu, ben je eens? Verslaving? Ja, het is een verslaving. Uh, mensen die. ze doen niet zoveel. Weet je, het is. Normaal had je gewoon verveling. Vroeger had je, vroeger, had je gewoon verveling. En het is gewoon <laughs> zo makkelijk om nu even naar je telefoon te, te swipen. Te, te swipe te grijpen en dan gewoon even te swipe. En je hebt gewoon instant entertainment. Je hebt continu die ja. dopamine spikes. En het is, het is zo makkelijk. En ja, het is inderdaad ook, hè. Het is gewoon verslavend. Ja. Dus je komt maar er ook niet vanaf. Al je kennis en vrienden gaan er ook in mee, hè. Want de, hoeveel van de jeugd zitten die op Instagram, op WhatsApp. Ja. Als, je, als je, iedere luisteraar moet zichzelf eens afvragen... hoe vaak die nou per dag wordt onderbroken... door een of ander geluidje van zijn telefoon... of een ding trilt ja. even, of wat ook. Dat het iets is waarvan die vroeger... Ja, totaal geen... geen tijd of zin had om daar... Maar je wordt wel onderbroken in alles wat je doet. De ja. rust die je voelt op het moment dat je inderdaad daarmee mm -hmm. stopt, dan realiseer je pas hoe vaak per dag je onderbroken wordt door sociale media, door ja. Facebook, door WhatsApp. Ja, ik door... durf het eigenlijk zelf van mezelf niet eens bij te houden, want het ja. wordt echt een verschrikkelijk... Het ik wordt ik... een slagveld, denk ik. Ik hou er ook bij. <laughs> ja, jij houdt het bij? Ja, ik heb, een, ik heb gewoon zo'n app op mijn iPad en op uh, met mijn mobiel, die, die houdt ook continu bij van hoe vaak check je je telefoon per dag en hoe lang gebruik je bepaalde apps en dan geeft hij ook een waarschuwing van oké, okay, je gebruikt het zo en zo lang. Ik merk wel dat ik op een gegeven moment het gaat wel langzaam, maar dat ik veel minder vaak mijn telefoon check. Dat het een beetje het gaat wel ja. om, okay, om Dat het nemen. wel een, een, een gestage weg omlaag is. Ja, het ja. is wel grappig. Het is echt totaal toevallig, maar ik was vandaag overdag ook aan het werk en toen was een collega van mij mijn Twitter aan het bekijken omdat ze een bepaalde tweet zocht of iets dergelijks en, en die kon ze niet vinden omdat ik vandaag al 24 tweets had geplaatst. Toen dacht ik: wel, Oh, ik had het helemaal niet door. Ik, ik plaats gewoon 24 tweets zonder dat ik het doorheb. Het is zo gemakkelijk. Ja. Ja, je gaat schrikken van hoe vaak je dat ja, doet. Nee, ja, eigenlijk bizar, want ik dacht, ja, tien of zo. Ja. Maar het waren dus 24. Ja. ja. Hoe ja. kan dat? dat? Dat je dat compleet langs je heen laat gaan... dat je dat aan het doen bent? Nou, dat is een goede vraag. Want 10, 15 jaar geleden was dat veel minder. En dat is echt ingeslopen. Ja. En dan kom ik terug op, op wat, wat mijn collega hiernaast me... eerder op de avond zei, is... die mensen, die sites, de Facebooks en de WhatsApp... hebben gedragswetenschappers in dienst. Hebben psychologen in dienst. Ja. En die hebben één opdracht: oude mensen bij ons op de site. Ja, ja. en het is ook het is gewoon gebruikelijk. Het is een bepaalde gangbare vorm van communicatie. Tenminste, tenminste ja, studenten van mijn, van mijn leeftijdsgenoten. Weet je, een WhatsAppje sturen is gewoon heel normaal. Uh, op het station gewoon standaard met elkaar staan appen, gewoon even random appjes sturen. Um, ja, gewoon even gezellig. Even ja. gezellig, hè? Of gewoon even, ja. even, be ja, even Face bellen, of ge gewoon even een app sturen, of even een Twitter-post. Twitter Sommige mensen die zijn heel expressief, die halen daar hun aandacht vandaan. hè? Ja. Die, wat, wat is daar gezellig aan? Mogen we even afklikken met z'n allen? Ja, het is, nee, nu, het, is niet, het is niet mee gezellig, gezellig meer. Nee. Maar, nou, ik moet zeggen van als je, als je stopt en je gaat eigenlijk weer terug naar de realiteit, dat is veel gezelliger. Maar ja, enigszins een WhatsApp-gesprek of zo op z'n tijd. Nou ja, net als ik zeg, er is op zich helemaal niets mis, mis met een FaceTime... met een WhatsApp met een Messenger en dat soort dingen. Maar bedenk je wel hoe je gebruikt. Want inderdaad, bedoel, Kees belt uit Curaçao. Het feit, überhaupt het feit dat hij mee kan luisteren op Curaçao... is, is te hebben te danken aan internet. Het feit dat, hij, uh, dat je dat soort berichten kan uitwisselen met familieleden... die je vroeger nooit zag. Had je televisieprogramma's van... ja, ik heb mijn tante al twintig jaar niet gezien... want die zit in Australië. Tegenwoordig, hoor, ap je even... Ja, of een Skype dat of een FaceTime. Ja, het is allemaal heel makkelijk. En het is gewoon hartstikke gangbaar. nuttig en hartstikke fijn. Het hoort gewoon bij. En in die zin is het, een, is het een prima ontwikkeling. Alleen, het slaat door. Ja, ja. daar moeten we naar absoluut. uitkijken. Ja. Dus er, er zijn er naast privacy dus meer redenen om, uh, om te minderen met de social media. Omdat je er uh, Een beller zei ook, het, het, het maakt de creativiteit minder. Is dat ook iets wat jullie zien? Ja, ah, absoluut. Tuurlijk. Ja. Zeiden dus ze in Kormatje, want je, heb jij dan nu uh, meer creativiteit omdat je geen Facebook meer gebruikt en andere uh, sociale media niet? Ja, absoluut. Um, sowieso ervaar ik nu voor het eerst gewoon weer gewoon verveling en dan ga je gewoon creatief nadenken. <hij> ik, hoe moet ik me van maken? Ja, maar ook gewoon, dan gaat, je hoofd, dan gaat je hoofd gewoon creatief nadenken. Daar gaat hij zichzelf wel bezighouden en dan kom je gewoon op leuke ideeën. Eerst dat je gewoon wat je komt continu gebombardeerd met prikkels, met ideeën... met, he, met, met post, met filmpjes, met, uh, met wat dan ook. En dan zijn je hersens gewoon continu overprikkeld. En dan kunnen ze ook niet rationeel nadenken of creatief nadenken. En als ik dan gewoon nu gewoon de tijd en de ruimte heb in die leegte... dan ga je gewoon dagdromen, dan ga je gewoon creatief nadenken. Ik merk bijvoorbeeld, ik hou van schrijven. En ik merk dat ik gewoon hele mooie dingen kan schrijven... en ook gewoon veel meer... Veel meer kan schrijven dan eerst. Maar, kom, kom ik terug op onze eerste beller met het bijbelcitaat. Uh, de zondagrust zijn we echt kwijt, hè? Ja, ja want uh, al als zijn de winkels dicht, dan kan je nog steeds winkelen. Ja, ja. en ze zijn ook allemaal open, wat dat betreft. Ja, dat dus, is ook wel zo, ja. Zelfs als ze allemaal dicht zouden zijn, uh, staat dat, jouw telefoon op ja. zondag uit? Nee, nee, nee, dat is waar. Maar goed, dan zijn wij het product en niet de klant, ja. toch? Ja, maar je, we laten <laughs> ons wel allemaal ermee meelopen. We hebben onze zondagrust, ja. niet alleen onze privacy... maar ook gewoon onze rust ingeleverd. Ja. Wat ja. voor effect heeft dat op lange termijn? Worden we allemaal uh, oververmoeid of zo, op een gegeven moment? Ja, ja absoluut. Je, je, je zijn, er zijn bedrijven die ook op dit moment aan hun medewerkers opleggen... dat als jij een vijf jaar naar huis gaat... dan staat de WhatsApp van het bedrijfskant op dat moment uit op je telefoon. Want je bemoeit je er niet meer, je leest je bedrijfsnummer niet meer. Je wordt verboden om je dan nog met, met het bedrijf bezig te houden. En dat is niet voor niks. Dat is om mensen geestelijk gezond te houden. Want als mensen niet alleen van 9 tot 5 op kantoor met werk bezig zijn... maar gewoon s'avonds doorgaan met de e-mailtjes beantwoorden... de appjes beantwoorden, enzovoort, enzovoort... mensen komen niet meer tot rust. Ja, je hebt de werklevensbalans, dus ruimte voor werk. Je hebt al heel zoveel uren in de dag. Je hebt ruimte voor werk en je hebt, werk en je hebt tijd voor rust. Ja, en dat uh, social media en zo dat allemaal wegneemt... dat is ja. gewoon zonde. Ja, want, als we nou, want dan mag je niet meer op het WhatsApp van het bedrijf... maar dan mag je natuurlijk wel op je eigen WhatsApp. Dus dan, dan leef je daar nog steeds rust op in, toch? Ja, precies. Ja. Uh, dus, Bloz een bedrijf doet dat niet voor niks. De bedrijfsarts en die hebben erover nagedacht. Die hebben echt gewoon... Je hebt gezien wat voor negatieve effecten het kan hebben als je toch nog gewoon bezig bent ermee. Ik bedoel, ik maak zelf als de grap: ik werk halve dagen van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik doe meer. Maar eigenlijk is het heel dom. Eigenlijk moet je dat niet doen. Want je, je, je komt echt niet meer tot, tot je rust toe. En uh, heel veel mensen hebben burn-outs, uh, gedeeltelijk ook door dit soort dingen. Ja, ja omdat ze daar die druk ervaren uh, van bijvoorbeeld die apps. Je moet antwoorden. Ja. Want dat wordt op de een of andere manier van je verwacht. Want zeker met WhatsApp is dat een mooi voorbeeld. Want op het moment dat je het gelezen hebt, dan ziet die andere partij die blauwe vingers. Ze weten dat je gelezen hebt. Als je dan niet het antwoord, dan krijg je naar je hoofd geslingerd van: hé, hey, je hebt gelezen, waarom zeg je niks? Ja, dat, dat hoor ik vaker, maar ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik vergeet heel vaak te antwoorden, eerlijk gezegd, en uh, daar heb ik eigenlijk nog nooit commentaar op gehad. Maar dat is misschien. De, uh, ik denk als ik tien jaar jonger was geweest, dat dat misschien anders was. Ja, of misschien zijn mensen het van jou gewend dat je het niet antwoordt. Ja, dat zou ik nog kunnen. Ja. Wat, ja. ik, wat ik ook wel, wat ik heb gelezen en zelf ook wel ervaar. Um, nou, gewoon in, ik ben student aan de Rijksuniversiteit Groningen. En um, sinds gewoon Facebook en gewoon smartphonegebruik zorg is toegenomen. En heb ik ook een artikel gelezen dat op Amerikaanse campussen ook gewoon de stressgerelateerde klachten, burn-outs en angststoornissen gewoon gigantisch is gestegen. Met, uh, met al die manier. Oké, oké. En komt dat echt daardoor? Uh, met smartphone gebruiken in. Mm -hmm. ja Oké. Okay. Dat zijn wel ernstige, ernstige nieuwsberichten. Um, dit, wordt, dit is altijd een interessante term. FOMO, kennen jullie dat? Ja. Fear ja, of ja. missing out. Ja. Dat is wel echt een reden waarom mensen erop blijven, toch? En die stressklachten dan wel maar accepteren. Ik, ik had het zelf ook. Ik geef niet graag toe, maar ik had het zelf ook wel. Vooral aan het begin. En dan wil je continu checken en denk van oh, wat nu weer. En je wil continu, je wil continu meer. meer. Je, wil, je wil iets weten. Je wil het ook continu nu weten. En dan denk je van oh, um, ik heb even telefoon twee uur niet gecheckt. Oh, wat, zou, ik, mm -hmm. wat, zou ik wat berichtjes gemist hebben of zo? Heb ik uh, een overleg met, uh, met medestudenten? Heb ik iets gemist of zo? Dus dat heb je. Dat, dat, ja. Ik las zelfs vandaag, en daar was ik echt ontzettend verbaasd over, en jullie denk ik ook, dat er mensen zijn die s'nachts hun wekker zetten om hun telefoon te kunnen bekijken. Heb ik gelezen, ja. Wow. Dat, waar, waarom zou je dat nou doen? Heb je enig idee, Mathieu, waarom mensen dat doen? Ik, uh, ik heb oprecht geen idee. Ik uh, kan er niet bij. Ik, ik weet ook niet of ik het wil weten. Ik wil weten wat ik eraan kan doen. Ja, nou ja, dat is ook een mooie... Want die uh, mensen hebben... Uh, kunnen wel de radio aanzetten, ja. dan kunnen ze naar ons luisteren. Ja, dat is maar misschien nog wel weer een voordeel. Dat is, dat is ook veel... Als, als wij ons werk goed doen, is dat veel ontspannender. Maar het is... Er is iets mis als mensen dat gaan doen. Dan doen we het met z'n allen verkeerd. Ja. Het is gewoon een beetje doorgedraaid. Moet even... Uh, het is een beetje doorgedraaid, het moet minder. Um, uh, we hebben het tot nu toe vooral uh, over Facebook gehad. Ik heb jullie even gegoogeld. En ik kon eigenlijk niet zo heel veel van jullie vinden. Um, van Mathieu kon ik dus wel een Facebook-account vinden... dat het niet meer deed. Dus daar ben ik niet voor wijs van. Wel een LinkedIn-profiel. En van John, jou kon ik ook een LinkedIn-profiel vinden. Ja. En verder de website van je bedrijf. Nou goed, dat snap ik. Uh, je wilt toch vindbaar zijn? Waarom zitten jullie wel op LinkedIn en niet op uh, andere media? Nou, het, het verschil tussen een LinkedIn en een Facebook is dat LinkedIn zich heel erg strikt op zakelijke contacten concentreert. Dus echt bedrijfsmatige mm -hmm. uh, informatieuitwisseling en bedrijfsmatig contacten leggen. Dat maakt een groot verschil. En um, ik wil niet zeggen dat ik veel op LinkedIn zit, maar in die zin is het is het daar. het, het gevaar is minder. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar LinkedIn zou toch ook al jouw gegevens ja, is, en zo kunnen stelen, toch? Ja, nou, dat, ze doen ongetwijfeld hun best dat te doen. Want ook voor hun geldt grotendeels hetzelfde businessmodel. Ze hebben ook wel een betaald model... waarbij je dan als gebruiker wel de klant bent. Dus dat geldt ook al een klein stukje. Maar het, het, mooie, het, het is weer zo van... realiseer je welke informatie je aan wie inlevert. En eh, je zal mij niet horen zeggen... dat sociale media volledig nutteloos is... en dat je er helemaal niks mee moet doen. Realiseer je alleen wat je doet bij wie. En in ieder geval van LinkedIn is het heel simpel. Dat is zakelijke informatie. Dus dan heb ik heel, heel bewust de beslissing genomen... om daar al die zakelijke dingen wel gewoon te kunnen doen. Mm -hmm. Oké. Okay. Martje, jij zit ook op LinkedIn, hè? Ja, ik heb exact hetzelfde, wat mijn collega net zei. Ik heb exact dezelfde motivatie. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, LinkedIn dus wel. Twitter niet, volgens mij allebei. Daar heb ik jullie in ieder geval niet op gevonden. Nou, ik, heb, ik heb wel account. Dus oh, mijn mijn een naam account? is gereserveerd om het dan zomaar te iemand Ah oh, ja, om de te daar kan doen. Ja, want je, wat, je, wat je internetcriminelen ook hebt zien doen... is uh, een, een, een hele gemene eigenlijk. is nou een account beginnen op iemands naam. Uh, of iets wat er heel sterk genoeg op lijkt. En dan bijvoorbeeld de, de, de bekende scam beginnen... van een, een instant message opstarten en zeggen van... hé, hey, help, ik sta op dit vliegveld en ik ben, mijn paspoort is gerold... en mijn creditcard bent kwijt. Kun je hem even geld sturen via uh, MoneyGram en dat soort dingen? Dat is een, een vrij bekende scam die uh, heel succesvol is... Als de, degene die het bericht ontvangt, een naam ziet die die kent. Oh ja, dus dan denkt iemand: Oh shit, Sean uh, die staat daar uh, op het vliegveld. Laat ik dat maar even overmaken. Maar dat blijkt dan gewoon een crimineel te zijn die ja, jou nadoet. Precies. Oké, okay, dus je hebt om die reden heb jij je, je naam eigenlijk geclaimd. Maar dat gebruik je verder niet. Klopt. Uh, Mathieu, jij zit er helemaal niet op? Ik, uh, Twitter was het eerste dat ik verwijderd had. Ik heb het <laughs> zoveel jaren niet gebruikt. En ik dacht: Ik heb er ook niks meer mee. Ik heb er ook niks meer te verliezen. Nou, en Instagram, eerst, zit je daar wel op? Uh, heb ik ook verwijderd? Ook verwijderd. Ook, geen Snapchat ook meer. Snapchat ook niet? Nee. John, jij uh, ook niet? Snapchat denk ik. Of wel? Nee, Snapchat heb ik inderdaad niet. Nee. Dus als iemand mijn naam wil doen, dan kan dan... <laughs> <laughs> ja, dat. Ja, het ding van Snapchat is volgens mij een beetje, maar dat is mijn beeld ervan, dat er vooral uh, wat mensen op zitten die wat jonger zijn dan wij. Echt uh, ja, die, die 13, 13 14-jarigen. Als en toe voel ik me ook wel heel erg oud hoor, als ik dat soort dingen zie. <laughs> Want ja, kijk, je noemde me internetpionier. Ik ben inderdaad begonnen, eh, ergens middenjaar 90 kreeg een enquête van Access for All... hoe lang ik al een e-mailadres had en dan kon aanvinken. Een maand, twee maanden, langer dan zes maanden. Ik had toen al tien jaar een e-mailadres, dus kon ik kon niet eens invullen. Maar e-mail is zoveel oude mensen geworden tegenwoordig... dat de jeugd het helemaal niet meer gebruikt. Ze doen het inderdaad allemaal Instagram, Snapchat en weet ik veel wat allemaal. En dat is voor een deel natuurlijk ook, de jeugd zoekt natuurlijk ook altijd naar manieren van... hé, hey, dat heeft papa en mama niet en ik wel, dus dan is het een leuke manier om met mijn ja, te praten. Ja, daarom zitten juist die tieners natuurlijk. op Facebook. Ja, natuurlijk. Want daar zitten alle ouders op. Ja, Facebook is op zich wel grappig. Hives heeft dat ook natuurlijk een keer een tijdje gehad, dat, dat de jeugd er niet meer op wilde zitten... want alle, al die ouders zaten erop. Facebook heeft dan misschien, misschien is dat wel de, de, de teleurgang van Facebook aan het worden... Ja, wat, vergrijzing. Wat... Ja, wat komt er... ja. <laughs> hele snelle vergrijzing. Wat komt er dan voor in de plaats? Ja. Nou ja, Snapchat dus. Uh, wat me wel opvalt, in ieder geval Mathieu, Jij zit wel op WhatsApp, uh, zei je net. Sean, uh, gebruik jij ook WhatsApp? Ja, ik heb wel een WhatsApp. En dat is voor, ook om dezelfde reden. De hele familie zit op WhatsApp. En uh, de voetbalvereniging hebben Die hebben dan een teamgroep en dat soort dingen... waar dan de afgelasting en dat soort dingen op te doen. Dus je ontkomt er bijna niet om dat soort dingen te hebben, helaas. Nee, want anders dan krijg je allemaal dingen niet mee. En dat is ook weer vervelend. Dan moeten mensen jou apart een berichtje gaan sturen... of, of een mailtje of ja. een bellen of zo. Dus dat, maar dat, dat bedrijf is ook niet heel goed met je privacy, toch? Nee, kijk, de, de aandeelhouder heeft... Uh, zijn aandelen op een gegeven moment aan Facebook verkocht. En vrij recentelijk, een week of twee, drie terug... ook al zijn aandelen Facebook weer verkocht. En die raadt inderdaad nu zelfs grote mensen aan... om hun Facebook-account ook dicht te gooien. Dus die weet heel goed wat hij gedaan heeft, om het dan zo maar te zeggen. Hij weet heel goed wat hij ja, fout gedaan heeft, hoe moet ik het zeggen... Mm -hmm. Um, maar ja, die heeft het inderdaad ook om het geld gedaan. En die is gecashed en die is nu een, uh, heeft een hele dikke, vette bank, bankrekening. Nou, veel succes ermee. Dan kom ik weer terug op die beller van geld is de bron ja, van. Ja, geld is uh, de bron van uh, alle kwaad. Um, jullie adviseren uh, beide om toch wel gewoon aan iedereen die nu luistert te zeggen... stop gewoon met Facebook. Op zijn minst realiseer je wat je doet. Ja. ja. Op zijn en... minst realiseer je en het is niet essentieel. Het is, je kunt ook best zonder Facebook. Je kan, je kan heel veel zonder, uh, zonder moderne dingen doen. Zoals Facebook, zoals ja. Instagram. Ik ga een probleem krijgen met, met een, met als ik ooit een nieuwe auto nodig heb. Want dingen hangen allemaal in internet. En dat wil ik niet. Nee. Nou, dat wordt spannend. We praten zo meteen verder over wat uh, nog uh, andere oplossingen zijn... voor uh, het uh, privacyprobleem wat ontstaan is. Dat allemaal. Uh, nou, Duffy met Warwick Avenue. En uh, u kunt ook nog bellen. 0800 1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 Facebook is nog steeds het onderwerp waar we over praten. En andere sociale media. Dat uh, medium dat ligt onder vuur vuur, Facebook. Want uh, ze zouden niet goed om zijn gegaan met gebruikersgegevens. Een bedrijf genaamd Cambridge Analytica... zou gegevens van Facebook hebben gebruikt... om uh, uh, verkiezingsuitslagen te manipuleren. Um, uh, en daardoor is een soort beweging ontstaan. Nu delete Facebook. Um, wat ik me ook afvroeg... kijk, we kunnen natuurlijk nu allemaal massaal Facebook gaan deleten... maar we hebben net allemaal argumenten verzameld... Um, waarom mensen dat toch niet gaan doen... omdat ze bang zijn om dingen te missen en dergelijke. Um, dus waarschijnlijk blijven een heleboel mensen er wel op. Um, en ik vroeg me af of er uh, wetgeving te bedenken is... tegen uh, dit soort privacy-schending. Uh, bij mij in de studio overigens nog steeds John Sinter. Hij is uh, initiatiefnemer van Radically Open Security. Uh, de oprichter daarvan. En uh, Mathieu Muus, hij is student sociologie en uh, Facebook-quitter. <laughs> Facebook, uh, en iemand die zijn Facebook heeft opgezegd... Uh, wetgeving dus. Dat lijkt me best heel ingewikkeld. Want Facebook opereert wereldwijd. Ja, we hebben natuurlijk niet echt een wereldregering of iets dergelijks. Dat lijkt me ook niet zo'n een heel goed idee. Hoe kun je dan toch dit aan banden leggen? Sean, heb je één idee? Nou, dat, dat regio gebeuren is, maak ik me het minste zorgen om. Want dat hebben ze op zich best goed op orde. Al was het alleen maar eh, vanwege het grote voorbeeld van Microsoft... die op dit moment voor het hoge rechtshof in Amerika loopt te verdedigen... dat de data die ze op een rekencentrum in Ierland hebben bestaan... toch echt in Ierland hoort en niet voor de Amerikaanse justitie bedoeld is. Dus daar, die, uit pure zelfbescherming hebben, hebben ze die regio's wel op orde. Uh, een heel mooi voorbeeld. Wat dat betreft is ook Google Maps. Ik bedoel, die hebben wereldwijd kaarten. Alleen de kaart die je ziet, hangt af van de plek waar je bent. Dus er zijn een heleboel gebieden in de wereld die betwist zijn. Dus uh, India, Pakistan, China. Er zijn gewoon grote regio's die, als je in Pakistan staat, dan hoort het bij Pakistan dat mm -hmm. stuk grondgebied. Ben je in China en je kijkt naar Google Maps, dan lijkt het opeens of het datzelfde stuk in China hoort. Dus wat dat betreft, hoef je geen zorgen te maken over je bedrijf. En kun je rustig wetgeving verzinnen die lokaal is. Dat, okay, dat dus niet. elk land moet dan apart daar wetgeving voor bedenken. Of de. Europese Unie dan, het zijn Europese er meer landen, maar ja, dat, dat en dat kan ook prima voor dat soort bedrijven. Dus, het wereldwijd zijn, hoef je op zich niet zoveel zorgen over te maken waar je wel uh, over na moet denken. Er is een Amerikaans politicus die stelde voor: hé, hey, laten we zorgen dat zo'n advertentie-algoritme van Facebook mag niet meer dan drie dingen meenemen, mee meewegen. Uh, maar dat werkt dus niet. Want een tijdje terug heeft Google bijvoorbeeld... een heel nieuw schaakprogramma uitgebracht. En wat ze daar gedaan hebben, is gewoon kunstmatige intelligentie gebruikt. Alleen de regels van het schaken uitgelegd. En het programma zelf heeft die ontdekt wat goede zetten zijn. Mm -hmm. En Google kan dus niet meer vertellen hoe dat programma aan een volgende zet komt. En hetzelfde effect zie je ook in het opsoeperen van advertenties voor klanten. Facebook kan straks niet meer vertellen welke gegevens ze gebruikt hebben... om een advertentie te selecteren. Omdat Want... het gewoon allemaal automatisch door computers gebeurt. En via kunstmatige intelligentie die zichzelf geleerd heeft wat het best beste werkt. En het dus wel weet, maar Facebook weet het niet meer. Nee, kun je dus, dat verbieden dan? Dat, dat, dat je de kunstmatige intelligentie zover laat doorlopen... dat wij als mensen er geen controle meer over hebben? Kun je prima verbieden. Alleen je slaat op dat moment wel het hele uh, businessmodel van Facebook onderuit. Dat hoeft niet slecht te zijn. Dat kan ook een oplossing zijn. Uh, je moet alleen heb, wel goed nadenken over wat werkt en wat niet werkt. Het belangrijkste is denk ik dat je niet alleen over dat soort dingen denkt... maar ook de instelling die dat gaat handhaven, uh, het recht geeft om goede boetes op te leggen. Want Dat is het enige waar ze bang voor zijn. Mm -hmm. Ja, wat de Europese Unie en Duitsland bijvoorbeeld... heeft al meerdere keren boetes opgelegd aan Facebook. Ja. ja. Helpt dat dan? Nou, nog niet genoeg. Dus misschien moeten we dat, uh, Duitsland uh, er eens over nadenken... om die, de, de, de maximum van die boetes te verhogen. Want je ziet hetzelfde met die privacywetgeving die in mei van kracht wordt. De boetes die daar maximaal op staan zijn dermate hoog... dat de bedrijven er echt van schrikken. En dan heb, je, dan heb je iets om met te praten. Dan zeg je van jongens, jullie mogen... En dan ga je de regelgeving daarna bijhouden. Van, je mag van iemand niet meer bijhouden dan. En dan maak je een lijstje. En niet langer dan. En dan maak je een lijstje. Alleen wat dat lijstje is. En wat wel en niet bijgehouden mag worden. Dat moet dan wel een maatschappelijke discussie worden. Want ja, dat ja kan je niet, dus daar moeten wij dan met z'n allen het over gaan hebben. Ja, dat kan je niet aan Facebook overlaten. Uh, ik weet niet of je het aan politici kan overlaten. Ik hoop het wel. Maar het, het hele... De hele delete-Facebook-discussie die nu op gang is gekomen... de hele beweging die nu op gang is gekomen, is daar een begin van. Dit, dit, is, dit is het begin. Ja, en, dit is en... de maatschappelijke discussie die wij met z'n allen gaan voeren. Ik hoop het. Want het, het komt nu eindelijk op gang. En we hebben het er eindelijk over. En de eerste reactie van mensen is heel, heel bazaal van... hé, hey, dan gooi ik dus Facebook weg. Nou, we hebben gezien in deze uitzending dat dat dus maar heel beperkt werkt. Maar wat wel werkt, daar moeten we dus wel met z'n allen te komen... En dat kan alleen regionaal. Want ik zei eerder al, van China denkt heel anders over privacy dan wij. Ja, wat gaat. Is, in China mag je volgens mij al niet eens meer op Facebook. Hè? Of dat heeft nooit gemogen. Daar hebben ze een aparte Facebook volgens mij. Nou, China is zo'n grote markt... dat ze een aantal van hun eigen sociale media instellingen hebben. Baidu is er één, ja, uh, ja. is er één. Hmm. En die, China is groot genoeg om dat te kunnen, kunnen doen. Kijk, Facebook zal ook altijd proberen om daar toch een voet aan de grond te krijgen. Uh, maar ja, die hebben dan wel aan de Chinese wetgeving te doen. En die markt is zo groot dat ze dat ook bereid zijn te doen. En dat is, dat is eigenlijk, geld is in dit geval ook weer de enige stok achter de, de deur die je hebt. Ofwel in boetes, ofwel in. Je mag helemaal het land niet meer in. Uh, alleen dan moet je dus wel. Uh, je kan alleen een boete opgeven als iemand een regel overtreedt. Mm -hmm. dus dan moet je de regels wel maken. Ja, dan moeten de regels er wel zijn. Uh, wij hadden in Nederland ook een soort eigen Facebook, hè? Hives. Dat is volledig. Dat heeft alleen. Uh, volgens mij is dat aan. Uh, wel een gebruikers ten onder gegaan. Hè? Volgens mij iedereen zei dat op. Of zegt dat op. En ja, toen uh, er werd, er werd het vrij ik snel, weet, snel aan. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik intussen al vergeten ben wat dat precies was. Want er is intussen ook wel zoveel gebeurd. Maar er werd, was iets veranderd aan de manier waarop Facebook werkte. Waardoor op een andere reden mensen het niet meer interessant vonden. Hij's dus, bedoel je dan? Ja, hij's ja, heb ik over. Ja. En er zullen vast boeken over geschreven zijn. Wetenschappelijke stukken over geschreven zijn. Ik, ik weet het niet meer. Het, het had toch... volgens mij te maken... maar dat is echt puur mijn eigen herinnering... aan dat het over werd genomen door de Telegraaf Media Groep. En dat er toen een soort beweging kwam van... Ja. als het nou zo commercieel wordt en dit ja, en dat... En die hadden bepaalde plannen mee. waar mensen het niet blij mee ja, waren. Zoiets. Zoiets was het. Ik weet het niet ja, weet, meer. Eh, Martje, weet jij het nog? Of is dat allemaal van voor jouw tijd? Nee, dat is wel thuis mijn tijd. Ik kan me zo ook niet voor de geest halen. Ik weet wel dat het een gaming website, gaming website werd. Maar daar houdt het voor mij ook op. Nou, ik vermoed dat ze dat laatst ook hebben geprobeerd. Want toen was Facebook ook heel erg groot. Met de Farm-Vills en de City-Vills En alle apps, spelletjes die je op Facebook zelf speelde. Mm -hmm. En die eigenlijk een verergering waren. Van het hele gegevensverzamelprobleem van Facebook. Want al die apps kregen ook toegang. Tot alle gegevens die Facebook over je verzamelde. En dat is ook langzamerhand, er kwamen mensen tegen een opstand... en nu gingen die spelletjes weggooien... En toen heeft Facebook bepaalde dingen dichtgezet. En die spelletjesfabrikanten mogen ook bij veel minder gegevens... dan ze vijf jaar geleden mochten. En Facebook zei recentelijk van... ja, we doen alleen nog wetenschappelijk onderzoek, die mogen alles weten. Ja, Cambridge begon als wetenschappelijk onderzoek. Dus mm -hmm. of dat nou helpt? Ja, nee, precies. Ja, ik zit nu eventjes uh, uh, een beetje te researchen naar Hives... nu we, dan, nu we het er dan toch over hebben... Uh, het bedrijf maakte gewoon flink wat verlies. En toen dacht de Telegraaf: uh, we stoppen ermee. Dat was eigenlijk de reden. He, toch weer dat geld ja. waar we het eerder over hadden. Het uh, leverde niet genoeg meer op. Maar dat kwam volgens mij ook wel door de concurrentie van Facebook. Omdat juist allemaal mensen dachten: uh, we gaan naar dat andere, nieuwere medium. Nou ja, je ziet bij dat soort bedrijven heel veel. Dat ze ontzettend veel geld investeren. En jarenlang verlies maken op het maken. Op het verkrijgen van een grote hoeveelheid gebruikers. Met de belofte aan investeerders dat dat dan ooit wel eens geld zal gaan opleveren. En dat is natuurlijk ook een hele gekke. Want neem nou een Snapchat. Uh, weet jij hoe ze hun geld verdienen? Ik weet het niet. Ja, reclame is ook volgens mij. Ja, de, de, je hebt wat reclame. Verd, verdienen ze überhaupt geld? Ze Zij, hebben zwarte cijfers. Mm -hmm. Ik weet het niet. Nee, ze zitten wel op de beurs sinds kort. Dus misschien dat ze daar hun geld aan verdienen. Ja, maar dat, dat zegt op tegen natuurlijk ook niks. Want een Tesla zit ook op de beurs en die draait ook elk jaar verlies. Een, een, een Uber uh, draait ook nog miljarden verlies per jaar. Ook weer met de belofte dat het ooit geld gaat verdienen. Nou ja, afwachten maar. Ik weet het niet. Het is dus een bubbel, eigenlijk. Er zijn heel veel grote... Ja, we zitten gewoon weer in een dikke internetbubbel. En dat is daar één van. Ja, alsof, het, alsof de tijd niet is veranderd. Mathieu, heb jij ideeën voor hoe we, hoe we wettelijk gezien... sociale media aan banden kunnen leggen? Uh, naast wat net is opgenomen, eigenlijk niet. Je moet het inderdaad regionaal gewoon aanpakken. Het is gewoon individuele landen, individuele samenlevingen. Uh, verschillende rechtsstaten die daar... Uh, die daar wetgeving op moeten maken. Dat moet inderdaad regionaal aangepakt worden... of in een grote hè, supranationale organisatie... De, de EU bijvoorbeeld? De ja. EU bijvoorbeeld. Ja. Wat dan wel ingewikkeld is, uh, is dat, uh, we kwamen er hier al een paar keer op... dat het zo ingewikkeld is dat de meeste mensen het gewoon niet begrijpen. Dus dat ze ook niet zo snel voor partijen of zo zullen stemmen die dit noemen. We hebben uh, genoeg partijen in Nederland die uh, zeggen pro-privacy te zijn... maar de, die winnen vooralsnog niet uh, massaal de verkiezingen. Nee, want de laatste landelijke verkiezingen deed de piratenpartij ook al mee... die dat als een groot standpunt hebben... Maar die hebben ook de, de, de stemmers niet binnen kunnen halen erop. Misschien dat ze dat nu de volgende verkiezingen, nu dit speelt, wel hebben. Ja, mits, nou ja, afgelopen de de de de woensdag deden ze ook in een paar plekken mee... en dat was ook niet zo'n heel groot succes. Ja, het, ook. Het, hetzelfde probleem. Het is een heel moeilijk onderwerp voor een hele hoop mensen. Het gaat ook al allemaal heel erg snel, die technologische ontwikkelingen. Ik kan me best wel voorstellen dat voor gewone burgers... dat dat ook allemaal zo snel gaat voor nou, mensen van 50, 60... Uh, die, die, dat gaat allemaal zo snel. Die weten ook niet waar het over gaat. Die hebben dat ook nooit meegekregen. Die hebben niet met de paplabel ingegoten zoals wij. Dan, uh, dan gaat dat ook allemaal wel... Uh... Nee, Dan is dat wat uh, te ingewikkeld. Nou, het, uh, ja, we, we, een beetje een open eind, dit gesprek. We weten niet zo goed hoe het gaat lopen. Uh... Nee, maar dat, dat geeft niet. Want we hebben de maatschappelijke discussie op gang gebracht... met de lead Facebook. En nu gaat het beginnen. Het ja. beginnen ze. Het begin is er. Nou, ik uh, wil jullie beiden hartelijk bedanken. Ja, de lead Facebook, dat uh, is voor Mathieu Muusje in ieder geval uh, niet meer uh, nodig. Want dat heeft hij al gedaan, een paar jaar geleden. Student sociologie. En ook uh, John Sinter was ook bij mij. Uh, heeft nog wel Facebook, maar uh, doet er niet zoveel mee. Radically Open Security is hij de oprichter van. Uh, hartelijk bedankt, jullie allebei. Wij praten zometeen verder over andere onderwerpen. Dankjewel voor het bellen. Tot zo.